12 uur. Katrien Straatman met het NOS Journaal. Het openbaar ministerie eist anderhalf jaar cel... tegen de man die na afloop van Pinkpop in 2018 inreed op een groep bezoekers. Bij het incident viel één dode en raakte drie mensen zwaar gewond. Ze hielden alle drie blijvend letsel over aan het ongeluk. Volgens het OM had de 37-jarige Danny S. de groep kunnen zien... waardoor er volgens de officier sprake was van ernstige schuld. Na het ongeval reed S. door. Uit politieonderzoek bleek al eerder dat hij niet had gedronken... en geen drugs had gebruikt. De gigant Apple hoeft de miljardenboete die is opgelegd door de Europese Commissie niet te betalen. Het gerecht van de Europese Unie in Straatsburg oordeelt dat Apple geen staatssteun van de Ierse regering heeft gekregen en dus ook niet hoeft terug te betalen. Tussen 2003 en 2014 gaf Ierland Apple belastingvoordelen die andere bedrijven niet kregen. Eurocommissaris Vestager zag dit als staatssteun en legde Apple een boete op van bijna 14 miljard euro. Ze kan nog tegen de uitspraak in hoger beroep. Het Nemo Science Museum in Amsterdam gaat reorganiseren in verband met de coronacrisis. Eerder hoorden medewerkers met een tijdelijk contract al dat die niet verlengd wordt. Nu is er ook voor een deel van de mensen met een vast contract geen plek meer. Daardoor wordt het aantal voltijdbanen bij Nemo bijna gehalveerd van 140 naar, naar 74. Op de sokkel in het Engelse Bristol, waarvan vorige maand het standbeeld van een slavenhandelaar werd neergehaald, is een nieuw beeld gezet. Een kunstenaar plaatste er vannacht een beeld van een anti-rassisme-activiste. Het beeld van de 17e eeuwse politicus en slavenhandelaar Edward Colston werd op 7 juni in de haven van Bristol gegooid. Tijdens die actie werd de activiste Jen Reed gefotografeerd, terwijl ze met een gebalde vuist in de lucht op de sokkel stond. Kunstenaar Mark Quinn zag die foto en maakte daar een nieuw standbeeld van, dat vannacht in het geheim werd geplaatst. Het weer, zon en stapelwolken wisselen elkaar af en er vallen wat buien, de meeste in het noorden en oosten van het land. Het wordt vanmiddag 18 tot 21 graden. Dit was het NOS-journaal. ZFM, Verkeersupdate. Het is Jolanda van der Velden van de ANWB. Er staan op dit moment geen files. In Circus Zandvoort ben jij de artiest. Toets je snelheid, slimheid en behendigheid op de nieuwste spelletjes en kermisattracties in Familyland.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 Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. Zee. Zon. Zon. Zee. Zandvoort. En zomerheets. Dit is de zomer van ZFM. Met nu. ZFM houdt Zandvoort. Je is zo vies, ze plasten deelt de met breeden sierhaar, maar je rookt hem al. Maar plotseling roept ze geel. Wat fijn dat u allemaal weer via de kabel, de radio... of via het televisiekanaal naar ons luistert. Van dit programma goede... nee, helemaal niet goede morgen. Dat hebben we net gehad. ZFM Oud Zandvoort. En ik ben blij dat ik weer een gast aan tafel heb. En dat de techniek weer in de vertrouwde handen... van Rob Harms is, onze ridder Rob die weer mooie muziek heeft uitgekozen, heeft hij me beloofd. En de gast, want dat had ik u nog niet gezegd aan tafel... is Harry Ophijkens. Nu kan ik me voorstellen dat menig een van u... nu zijn wenkbrauwen en frons zegt... Harry Ophijkens, heb ik daar wel eens van gehoord? Ja, zeker heeft u daar wel eens van gehoord. Want als u de klink leest, dan zult u... Uh, gemerkt hebben dat hij in de redactiecommissie zit... maar ook dat er vele artikelen over Zandvoort... van zijn hand in de klink verschenen zijn. Hij is dus beslist geen onbekende van de geschiedenis van Zandvoort. En daar gaan we het met elkaar over hebben. Met name uh, over het spoor, want zo is zijn familie in Zandvoort gekomen. Maar goed, uh, Harry, uh, dit was even een klein introductietje... Welkom in dit uh, programma. En mijn eerste vraag is altijd... Uh, ja, van wie ben je erin? Maar uh, dat is niet het Zandvoortse... maar dat is een heel ander verhaal. Ja, het spijt me. Ik ben geen, geen echte Zandvoorter wat dat betreft. Dus uh, daar zal ik uh, vreemd op aangekeken worden. Mijn uh, ouders uh, die komen oorspronkelijk uit uh, Bellingwolde vandaan. Een uh, plaatsje in uh, Groningen. En dicht in de buurt uh, van Oude Pekela. Dat zegt denk ik meerdere Zandvoorters uh, wat, wat meer... Uh, vanuit de oorlogstijd, zeg maar. Uh, Mijn vader die was vroeger timmerman. En uh, alleen in de bouw van toen uh, werd het steeds minder. En uiteindelijk is hij uh, bij het spoor gaan werken. En het uh, werd standplaats uh, Zandvoort. Dat was een entweg. Ja, dat is een behoorlijke reis, ja. En dat was dus wel even wennen, denk ik. Uh, nou ja, goed, ik was het natuurlijk nog niet. Dus voor mij was het wat lastiger natuurlijk. Maar uh, ja, voor, voor mijn vader wel, want hij kwam hier in zijn eentje. Dus hij moest uh, alle familie achterlaten, zeg maar. Inclusief vrouw. Hij was al getrouwd? Hij was in 1955 uh, al getrouwd. Vlak daarvoor is hij al hier in Zandvoort terechtgekomen. Hij heeft hier ook uh, zeg maar, ingewoond, uh, in eerste instantie bij Tante Pie. Ook een welbekend Zandvoorts naam. Ja, alle mensen van de Wurf kennen Tante Pie. Dat dacht ik. En uh, daarna heeft hij uh, bij Tante Annie Loos, ik noem haar altijd uh, Tante... En tante Annie Loos is iemand van de, van de Bokkentemmer. En die woonde zeg maar in het hofje. En daar heeft hij ook een tijdje op, te, op uh, kamers gewoond. In, in, in het Gasthuis Hofje? Ja, ja. Ja, ja. En uh, nee, goed, uh, hij is hier als, uh, eerst als het, uh, stationmedewerker uh, gaan, uh, gaan beginnen. En later is hij uh, rangeren geworden, wel bekend. Uh, vele mensen zullen natuurlijk heel veel last gehad hebben... van het heen en weer, scheezen van de treinen. En uh, de dichte spoorbomen... En uh, nog weer later is hij uh, uh, zijn huiswachter geworden. Ja, daar gaan we het allemaal straks over hebben. Want je hebt zelfs, want je bent een enorme archivaris... je hebt zelfs de aanstelling van je vader meegenomen. Ja, dat klopt. Ja, dat, uh, nee, goed, helaas is uh, mijn vader en zo al mijn moeder in uh, 2005 overleden. En uh, dan is het natuurlijk uh, het huis leeghalen. En dan kom je heel veel uh, spulletjes tegen. En aangezien ik uh, gek ben op verzamelen... dat ontzettend veel... Kom ik ook inderdaad al die uh, oude papieren van mijn uh, ouders tegen? En uh, ja, goed, dat heb ik uh, inderdaad bewaard. En uh, er is allemaal duidelijk op te lezen wat hij ging verdienen, wanneer ja, hij is begonnen. Uh, uh, dat dat soort... mag je van mij uh, best uh, laten horen, want dan zie je hoe de tijd veranderd is. Hè, dat je. Nou ja, hij werd dus aangesteld als. Ja, hij is hier als uh, stationarbeider uh, aangesteld in, uh, in 1954. En uh, ja, goed. Uh, tijd nog een, een salaris in uh, guldens. En dat was zijn verdienst, was 2744 gulden. En uh, als stationarbeider... Per jaar, de... hè? Ja, we, ja, ja, ja, nee. Je, klopt, ja, we we ja, zouden nu denken dat je dat per maand nee, dat uh, verdient. Klopt. Maar ja. dat uh, was per jaar. Ja, precies. Dus dat was geen vetpot. Nee, dat klopt. En uh, nee, goed, als stationarbeider uh, kreeg je allerlei klusjes... als kaartjesverkoop, de, de, zeg maar, de koffers van de toeristen aannemen en meer van dat soort uh, activiteiten... tot het moment dat hij echt uh, rangeerder werd... en uh, dus met de, met de treinen heen en weer moest uh, gaan rijden. Ja, want toen had je nog los uh, locomotieven. Ja, klopt. Het, uh, zeg maar, vlak na de oorlog is uh, natuurlijk uh, de hele boel geëlektrificeerd. Uh, en uh, dan kreeg je dus de, uh, de elektrische locomotieven. En uh, die zaten uiteraard aan de trein. Maar goed, voor de terugreis moest hij natuurlijk weer naar de andere kant. Dus dan uh, ja, werd uh, gerangeerd... Dat uh, deed onder andere mee varen. Er waren natuurlijk meerdere medewerkers. Uh, onder andere Borstel. Die kennen we ook allemaal wel, denk ik. Ja, ja. En, uh, ja dat was een en weer zijn reizen met, uh, met de trein. Ja, want dan uh, ging je nou, het station uit tot voorbij de spoorbomen. Ja, klopt. Dus dan stond je bij de spoorbomen te wachten. <lacht> ja, je had uh, zeg maar een, uh, een drietal sporen ten op, tegenover het fijnhuis. Het middelste spoor uh, werden dan rijtuigen opgesteld. En de trein, de locomotief, die reed dan. Helemaal tot voorbij de uh, volgende spoorbomen, zeg maar. En dan kom je weer terug. En uh, nou ja, goed, het nam aardig wat tijd in beslag natuurlijk. Dus constant waren die spoorbomen dicht... Uh, tot grote vreugde van menige Zandvoorter. Ja, dat kan ik me voorstellen. Ja. En uh, Harry, wanneer ben jij? Want jij bent dan in Zandvoort... of nou ja, zoals sommigen natuurlijk uh, in het ziekenhuis... maar uh, jij bent dan wel in Zandvoort geboren. Ja, ik, uh, ze uh, mijn moeder woonde eigenlijk nog in Bellingwolde. Totdat we, zeg maar, dat mijn vader in 1957 een huis kreeg op de Vlennepweg, een flat. Um, op Driehoog. Die, die flats, die zo ja, wij, richting wij, uh, wat nu dan uh, uh, Crandorado is, of, ja, of Center klopt. Park. Ja, wij wij vanuit onze uh, woonkamer keken wij, zeg maar, uh, op het huidige Crandorado, uh, zeg maar. dat en uh, mijn moeder is ook uh, op het moment dat wij dus, uh, met het huis gekregen hebben, is uh, zij ook uh, naar uh, Zandvoort gekomen. En toen was ik eigenlijk al onderweg. Goed zo. <lacht> dus je bent een grote Groningse jongen in Zandvoort geboren. Ja, goed, ja. althans he, bijna ja. in Zandvoort geboren. Ja. Nou ja, dat, uh, dat geldt eigenlijk niet, want dat, dat is voor de meesten van ons uh, <lacht> zo. Dus je hebt je hele jeugd in Zandvoort Ja, doorgebracht. Klopt, ja. Nou, vertel eens even wat over die jeugd. Uh, Na nou ja, mijn uh, uh, kleuterschooltijd heb ik op de Jozefine van der Ende uh, school gezeten. Dat is nu het Rode Kruisgebouw. Klopt ja. Even Nog... voor de luisteraars om plaats te bepalen. Nog steeds origineel uh, staat het daar. Hartstikke leuk. En uh, daarna ben ik uh, naar de Plesmanschool gegaan. Daar heb ik uh, mijn zes jaar volbracht, zeg maar. Ja, en daar heb je een schitterend artikel over geschreven in het uh, blad van de tuindersvereniging. We maken even een uitstapje daar naartoe. Want uh, hoe kom je nou bij de Volkstuinvereniging terecht? Nou, uh, via Facebook heb ik uh, veel contacten met uh, diverse mensen. En uh, een daarvan is Emmy Metters. Die zit ook uh, in deze vereniging. En Tom Drommel, die deed tot nu toe uh, alle stukjes zeg maar, schrijven. Maar daar uh, stopte hij mee. En ze zochten dus een, uh, iemand die verving... En omdat ze wisten dat ik uh, voor de klink uh, werkte... dachten ze van, nou, Harry kan vast wel uh, stukjes schrijven. In het verleden deden ze het ook vrij veel... omdat ik uh, uh, het uh, clubblad van Zandvoort Noord... de zaalvoetbalvereniging Zandvoort Noord... Uh, altijd volschreef, met verslagen van alles. En uh, ja, goed, omdat ik toch uh, veel verhaaltjes schrijf... Uh, dachten ze van, nou, dat kan Harry dit wel opnemen? Dus uh, ik heb het aangeboden om het te doen. Ik zeg: nou, ik hoop dat ik uh, voldoende kennis heb... Om, om er iets leuks van te maken... Ja, en dat is dus de Tuinderspraat, het, uh, het blad van de volkstuinvereniging Zandvoort. Ja. Daar heb je een fantastisch, ik heb met heel veel animo... en ook met geweldige foto's. En nog van een, uh, een avond in 1957, en uh, maart 1957... Plesmanschool, goed voor een kopje koffie, van de opening, het lied. Hoe kom je aan al die documentatie? Uh, in dit geval had ik een uh, van juffrouw Schram. Ik noem haar altijd nog juffrouw Schram. Corrie Schram, wel bekend. Uh, had ik wat uh, materiaal gekregen. Plakboeken en dergelijke. Onder andere ook van, van uh, meester Ramkema zelf. En da daar zaten allemaal uh, stukken in. En aan de hand van deze stukken uh, maak ik een uh, verhaaltje. Dus ik combineer dat uh, allemaal. Dus en... jij bent heel blij. Hè? En dan spreek je ook natuurlijk als redactielid van De Klink. En De Klink is het orgaan. Van het genootschap oud Zandvoort, als u dat niet zou weten, maar dan Gouw weet u dat bij ook. deze. Gouwert worden zou ik zeggen. Ja, nou, <laughs> zeker, zeker, zeker. Dan, uh, dan uh, kom je dus ook in aanraking met allerlei dingen. Daar gaan we straks over praten, want we gaan zo weer even terug naar het spoor. Maar Rob heeft een gezellig muziekje voor ons. Ik heb me geen gek idee, zo'n dagje zand wordt aan zee. Ik laat me vandaag een keertje openbaar vervoeren. Want ik moet er eens uit, een beetje zand op mijn huid.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 Man in een coupé, dat en ellende. Ik breek zo wat mijn nek over, je troe wat een bende. Een kind begint te kruisen, motief, motiezer. En gaat dan met één vinger op zijn broek staan lijzen. Ergens in een hoek begint het zachtjes te roken. Waarschijnlijk heeft er iemand een sigaar op gestoken. Is net een dwaze pillen, nee, dat is niet voor willem. Ik licht tot achter bij mijn eigen in de tuin. Kom er een kwel.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 Luisteraars, we zijn weer terug in het programma ZFM Oud-Zandvoort. En mijn gast aan tafel is Harry Opheikens. Harry heeft al verteld uh, hoe hij weliswaar dan in Zandvoort... of in Haarlem, maar goed, uh, Zandvoort vanaf zijn geboorte is. Zijn ouders kwamen uit Bellingwolde in Groningen... omdat zijn vader vanwege de slechte arbeidsomstandigheden in Groningen... gesolliciteerd had bij de spoorwegen. En die is dus... Eerst als stationsmedewerker-arbeider in Zandvoort gekomen. En later rangeerder. Nou, daar hebben we het ook al even over gehad. En we gaan het straks nog over het zijnhuis uh, hebben. Rob, jij had zo'n gezellig treinmuziekje. Kan je even zeggen wat dat was? Ja, dat was uh, Willem Duin. En ik neem de eerste trein naar Zandvoort. Ja, nou... Dat, nou, toepasselijk toch? Dat kon oh. niet missen, hè. Dat was echt uh, ja. helemaal de eerste trein naar Zandvoort. Mocht u vragen aan Harry uh, hebben of aanvullingen of opmerkingen over dit programma... dan kunt u ons bellen, 5730393. Schroomt u niet, want u, krijgt, u komt direct in de uitzending. En dat is, vinden we alleen maar heel leuk. We hadden het even over jouw artikel, uh, Harry... Uh, in uh, het volkstuinpraat, het tuinderspraat... het blad van de volkstuinvereniging Zandvoort... hoe je daar uh, terecht was gekomen... Maar we gaan nog even terug naar het spoor. Want uh, je vertelde, je vader was rangeerder. Nou, we hebben het net over hoe zo'n trein dan rangeerde. Maar daarna kreeg hij een andere functie bij dat, het spoor. Dat klopt, ja. Hij is, uh, daarna is hij zijn huiswachter geworden. En wat houdt dat in? Kan je dat vertellen? Want ik denk dat menigeen niet weet. Althans, ik weet het nog net. Maar, <laughs> dat... Nou ja, goed, helaas is het gebouwtje er niet meer. Te, ik heb het wel fotografisch vastgelegd, uiteraard. Ik ben er ook zelfs uh, regelmatig geweest. En uh, ja, in het begin was het ontzettend veel handwerk. En uh, via Sijnwezen en de uh, Telegraaf uh, werd er dus aangekondigd dat er een trein aankwam. Nou ja, goed, dan moeten op tijd de bomen dicht. Tegenwoordig uh, gaat het allemaal automatisch. Maar en, dat uh, werd nog handmatig, Ja, Dat is allemaal handmatig, ja. Dat, uh, en dat was best wel zwaar. Ik heb het ook als negenjarig jarig jochie uh, regelmatig mogen doen. Uh, bijna ging ik uh, zelfs een keertje fout omdat ik uh, de bomen te snel naar beneden, reed en, uh, toch, uh, of, uh, naar beneden deed en er toch nog iemand onderdoor wilde... die het dus bijna de bomen op zijn uh, auto kreeg. Dus mijn vader kon het nog net op tijd uh, tegenhouden. Maar goed, uh, ja, er zit, er zit er natuurlijk een bepaald moment in. Vanuit Overveen kwam er een signaal van Hulde, uh, er komt weer een trein aan. Nou goed, mijn vader kan dan, uh, zijn, kon er uitrekenen van uh, ongeveer om die tijd is hij daar. Dus dan moeten de bomen dicht... Want, uh, zeg maar, omdat het toen nog handmatig uh, ging, uh, ja, dan moest het toch wel een beetje op tijd. Uh, voor, uh, want ja, er zijn nog steeds mensen die graag uh, snel onder de spoorbomen willen. Uh, op weleken. het laatste nippertje? Ja, precies. Dus en, uh, ja, goed, en de, ook de wissels en zo, dat was allemaal handmatig met, uh, met hendels. En, en ja, dat was behoorlijk uh, zwaar werk, moet ik zeggen. En stond dat er dan op die wissels, uh, of op die hendels, welke wissel ja, het was? Ja. Want dat lijkt me wel. Ik heb het wel eens gezien. Niet in het zijnhuis, maar in Overveen. Klopt, daar want ik heb een blok, uh, in ja. Overveen op school gezeten. Dus als ik dan Swinters ja. met de trein ging. dan was dat gebouwtje. Ja, dan kun je, het het, dan je daar dan naar binnen zie, kijken. Ja, ja klopt. Maar dat zo'nzelfde soort blok stond ook in Zandvoort, inderdaad. En, uh... Ja, en omdat je ook uh, die drie uh, lijnen had. Want dan moest je natuurlijk iedere keer als zo'n trein rangeerde moesten constant die wissels Ja, er ja, was een behoorlijke wisselstraat uh, wat er lag. Dus uh, ja, al die wissels uh, moesten bediend worden. En deed je dat alleen? Of met z'n tweeën? Of... Nee, alleen. Alleen? Ja, nou, ja. tenminste ja, natuurlijk wel met wisseldiensten. Maar uh, Stobbelaar is onder andere een bekende naam... die dat ook uh, gedaan heeft. En, uh, maar er waren wisseldiensten. Ja. En ja. s'nachts sna niet. Nee, dan reden maar er Tegenwoordig wel, maar nu <laughs> wel. Uh, maar toen niet, nee. Hey. Uh, ja. En, en op een gegeven moment, uh, heeft je vader dat nog meegemaakt... dat het een ander systeem werd? Ja, klopt. Op het seinhuis uh, zelf uh, werd er op een gegeven moment uh, maar automatisch uh, gedaan. Dus was het was echt puur knopjes drukken. En uh, dat was uit veiligheidsoverweging had je, dus, moest je twee knopjes indrukken... Uh, om de bomen neer te laten. Maar dat ging een stukje automatisch. En dus je uit... hoeft niet meer te draaien of te trekken aan nee, die uh, hendels van de wissels? Klopt. En uh, uiteindelijk uh, is het uitgebreid uh, naar Haarlem... want uh, daar werd een uh, seinhuis neergezet. Dat heette de zogenaamde NX-post. En daar was het hele bediening uh, uur met knopjes en met lampjes. Zo noem ik het dan. Uh, heel simpel natuurlijk. Maar uh, daar werd ook Zandvoort uh, onder andere in bediend. Tot aan Vogelzang werd daar bediend. Haarlem werd daarin bediend. En tot, uh, tot en met Bloemendaal werd daarin bediend. En dan ging hier dus het seinhuis ging weg. En uh, ja, goed, dat heeft mijn vader in zijn laatste uh, werkjaar, en, uh, heeft hij daar gezeten. In Haarlem? In Haarlem. Dat is wel een overgang, hè? al die techniek. Want als je, nee, ik, bedoel, ik neem aan dat hij toen niet meer de jongste was. Dan moet je uh, toch weer helemaal ja, in een, een nieuw systeem... Een, uh, uh... Klopt, er is een behoorlijke scholing aan vooraf gegaan. Uh, en avontuurtjes en derken, om, uh, om dat uh, allemaal te leren. En uh, ja, wat ook een nadeel is natuurlijk, je ziet niet wat er gebeurt buiten... Want je zit in Halen, maar je ziet niet wat er in Zandvoort gebeurt. Dus je hoopt maar dat het allemaal goed gaat. Vandaar dat ook de spoorwomen toen de tijd automatisch dicht gingen... doordat de trein een contact maakte. En dan uh, ja, kon hij doorrijden. Dat, zo is het nu? Zo is het nu. Dus ja, zo is nu. Uh, nu is het zelfs zo dat het uh, vanuit Alkmaar bediend wordt. En het wordt praktisch heel Noord-Holland uh, bediend. En Amsterdam is natuurlijk ook een groot uh, stuk... En die heeft dan ook weer zijn eigen seinhuis. Maar heel Noord-Holland wordt inmiddels alleen vanuit de Alkmaar bediend. En, en is dat dan ook zo dat je die sporen zo ziet lopen ja. op je... Ja, of, je, dat ziet, het het hier uh, in de je ziet de complete berg. wisselstraten en, en seinen zie je allemaal staan uiteraard. En dan is het een kwestie van de goede, goede beginknop en de eindknop in toetsen. En, dan, uh. en tegenwoordig is het natuurlijk allemaal computerwerk uh, wat, uh, wat gedaan wordt. Alleen hoe dat eruit ziet, dat heb ik... Nee, Niet nee, gezien. nee, dat kan ik me voorstellen. Maar de NX-post heb ik wel meegemaakt. Het, uh, ja. je, je zei ook, uh, want we hebben een uh, voorgesprek gehouden... dat je ook wel op het station mocht helpen. Wat deed je daar dan? Uh, ja, Toen ik uh, zeg maar nog op uh, de plasmaschool zat... Uh, kon ik al, al vrij vaak mijn vader uh, zien rangeren... omdat hij natuurlijk ook de, de vuilniswagens uh, naar het vuilstation moest brengen. Oh, dat viel onder, ook onder zijn verantwoordelijkheid? Ja. ja. Ja, toen hadden we aan de kop van de, althans bij de tegenover de kabelloods, hadden we nog een ja, uh, vuilnaadstation. Ja, en waren wij op, aan het spelen op het schoolplein. En uh, op een gegeven moment af en toe word ik geroepen. Hey, beloop je vader? Dus die was dan heen en weer aan het uh, rijden met de, met de treinen. En. Uh, maar zelf als, als klein kind heb ik ook uh, regelmatig mogen helpen. Zowel op het zijnhuis uh, als, als in uh, kantoor. Af en toe mocht ik eens een keer een kaartje verkopen. Ik heb ook uh, bagage gedaan. Dat, uh... Ja, hoe, hoe ging dat? Want dat kan je je nu niet meer voorstellen. Nee, klopt. Het, uh, er is een tijdje... Uh, de laatste jaren heeft er een winkeltje gezeten. Maar vroeger was het open. Want je kon uh, van daaruit doorrijden zeg maar, naar de fietsenstalling die uh, daarachter in het gebouw zat. En ook uh, de bagage van de, van de toeristen... die uh, kon in opslag uh, gegeven worden. En dan, uh, ja, dan kreeg ik de koffers... en dan deed ik een uh, papieren strookje omheen. En dan, uh, ja, s'avonds werd het weer opgehaald. En dat leverde mij ook geld op. Maar fietsen, want ik, eh, met de padvinderij dat we de fietsen nog naar het kamp stuurden met de trein. En dan leefde kamp. je je fiets in... Ja, en dan bonnetje. kreeg je zo'n bonnetje dat, uh, ja, waar je je fiets... dus dan moesten jullie dat ook in de trein ja. brengen... Nou ja, goed, het, ja, vanuit het, uh, de, het gedeelte waar zeg maar, je de koffers en de fietsen in moest leveren... dat was een lift, daar kon je mee naar beneden. Dus wat dat betreft konden de fietsen dan ook naar beneden. En dan werd het bij de treinen neergezet en dan had je natuurlijk een uh, bagagerijtuig. En daar werd alles in uh, gezet. Maar die uh, moesten we ook allemaal aannemen, inderdaad uh, kaartjes eromheen. En uh, klaar. Zijn er eigenlijk nog bagagerijtuigen in de huidige treinen? Nee, nee zijn er niet meer. Nee, hè? Nee. Ja, soms heb je natuurlijk wel vakantietrainen waar dat nog wel gedaan werd. Maar tegenwoordig. In, in de nee, sprinters en de. Mensen gaan tegenwoordig allemaal huren of wat dan ook. Dus, uh, of nemen ze mee achter op de auto, hè. dat kan ook wel. Maar die koffers, werden er ook koffers verstuurd? Want je zegt ze werden in bewaring uh, genomen. Hè, dat je ze dan later weer ophaalde. Maar werden er ook koffers verstuurd? Er werden ook verstuurd. Ook, ook, ook pakket. Hè. Tegenwoordig heb je natuurlijk pakketdienst van de, van de post. Maar vroeger kwam dat allemaal per trein. En dan uh, werd het door de, de postbeamte hier uh, werd het opgehaald. En dan, uh, werd ja, het of je soort... moest het zelf ophalen. Ja, dat kan ook. Want dat weet ik ook. Want ja. uh, we hadden hier een jeugdvereniging, de Vliegende Schotel. En dan huurden we af en toe films. En die moesten we dan op het station ja, ja, ja. ophalen. En ja. ook weer op het station uh, ja. inleveren. Ja. Er was eigenlijk veel meer te doen hè, op het station doen dan we nu. Wel, ja. Als je vergelijkt met zoals het station er nu uitziet. Dan denk je, oh, nou, nu is er niks meer te doen eigenlijk. Nee. Dus best wel zonde van het gebouw. Maar, de de kaartverkooploketten uh, die zijn weg. Ja. Uh, nou ja, je moet beneden de automaat. En in dat winkeltje beneden op het station, wat vroeger de stationsrestauratie was. Ja, vroeger had je zelfs nog een apart uh, soort met, uh, snoepwinkeltje naast de uh, trap staan. Ja. Ook daar heb ik wel vaak uh, geholpen om, om snoep en broodjes te een verkopen. Tij, een tijdje, daarna is dat een souvenirwinkeltje geweest. Nee, beneden aan de trap stond hij op het perron, uh, stond daar een uh, snoepwinkel. Nou, ook daar heb ik vaak uh, geholpen, zeg maar. Uh, niet de, de restauratie? een nou, nee, stond er los van, ja. En, en waar stond het dan precies? Want ik, ja, ik moet me dat kunnen herinneren. Maar, maar goed, nee, je, hebt, uh, je hebt een trap uh, vanaf, nou ja, van de hoofdingang uiteraard... naar beneden toe, naar de, het perron toe. En links van die trappen stond... Uh, rechts kon je naar de toiletten... en links uh, stond een snoepwinkel, een snoepkar. Nou kijk, dat zijn nou weer eens interessante dingen. Want uh, <güls> ik denk dat dat bij menigeen weer ja. uh, weggezakt is... Ja. Dan uh, had je ook nog kaartjescontrole. Heeft je vader dat ook gedaan? Nee, je heeft dat niet gedaan. Nee, want hij reed niet met de trein mee. Nee, nee, nee. Maar ik kan me nog herinneren dat je vroeger nog een perronkaartje moest kopen. Dus dat er een, uh, een hokje was. En als je dus het, de trein uitkwam, moest je je kaartje inleveren. Of je kaartje laten zien. Want, Klopt. En een perronkaartje voor 10 cent nee, kopen. Nee, maar dat, uh, dat uh, is niet meer geweest. Nee, nee maar dat nee. kan je je wel herinneren. ja. ja. Ja. Helemaal goed. We gaan even weer naar uh, Rob voor een muziekje. Ik ben benieuwd wat hij nu weer voor ons in petto heeft.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 Die, als je look klank...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 Er zijn heel veel platen over de trein naar Zandvoort, uh, Anki. En van wie was deze? Deze was van uh, Topstars uh, met de sneltrein naar Zandvoort. Nou, Harry. Ik wist wel dat er liedjes over de trein naar Zandvoort. maar dat er zoveel waren. en dat Rob ze dan weer uit de computer getrokken heeft. Ik vind het fantastisch. Ja, ik vind het ook uh, zeer toepasselijk. En, ja. uh, ik ben er ook verbaasd over, want ik ken ze ook niet allemaal. Uh, deze ken ik wel toevallig, maar. Ik ken ze ook niet allemaal. Nee, want ik maak even een hele grote sprong. En we komen straks weer uh, terug. Want uh, dat is een hobby van jou, treintjes, hè? Klopt ja. Nou, vertel er eens wat over. ja, mijn vader was natuurlijk, tenminste, gek op grote treinen. Dat wilde ik niet zeggen, want het was natuurlijk zijn werk. Maar uh, ik vond het, uh, het mini-vond uh, ik erg uh, leuk. Dus, uh, dus daar ben ik uh, mee begonnen. Dus ik verzamel uh, buiten andere dingen, verzamel ik ook uh, trein, treintjes. En dan heb ik. Ik heb het over voor de specialisten het Spoor N, het kleine. En uh, ik verzamel dus voornamelijk uh, Nederlandse modellen. En helaas zijn er ontzettend veel modellen. Dus het, echt waar? Uh, ja, dat uh, schrik je echt van. Ik, uh, toevallig heb ik gisteren weer een catalogus gehaald. En toen zag ik uh, weer allemaal nieuwe Nederlandse modellen uh, tevoorschijn komen. Ik denk, uh oh, dat gaat weer geld dus kosten. Er zijn firma's die dus die uh, nieuwe treinen die op de markt komen, dan weer als model in ja, de handel tot. brengen. Ja. Is daar veel animo voor? Is dat een grote club? Ben je ook lid van een spoorclub? Of hoe werkt dat? Uh, ik ben wel uh, lid van de, van de tricksclub. Maar goed, daar dat krijg je dan een blad uh, vier keer per jaar. En uh, je krijgt een wagonnetje. Maar daar heb je uiteindelijk uh, wel voor betaald in je contributiegeld. Maar ik ga ook uh, samen jaarlijks uh, ga ik met iemand anders... Uh, nou vier, vijf keer naar grote modeltreinbeurzen. En in september ben ik toevallig uh, naar Duitsland geweest. Naar Kuppingen. Iedereen vraagt, wat ligt Kuppingen, maar dat ligt ongeveer tussen Stuttgart en München. En daar staat de Merklin-fabriek en daar zijn we ook in geweest. Dus hebben we hebben echt gezien. En de, Hoe... de Merklin-treinen bestaan nog steeds? De Merklin-treinen bestaan nog steeds. En de ja. Trix ook? De Trix ook, maar dat is een uh, onderdeeltje geworden van, van Merklin. Dat is ja. dus een uh, grotere groep geworden. Zeg maar. Ja, en uh, ja, dat verzamelen we allemaal. Helaas uh, rijdt het nog steeds niet. Dus het zit allemaal nog steeds keurig in doosjes, maar... Uh, wie weet. Nou ja, dan moet je straks als de kinderen de deur uit zijn... en uh, je een grotere uh, ruimte dus, over hebt. Ik heb het te druk met de klink en dat soort dingen. Ja, zo is het. <laughs> nou, dit was even een uitstapje. Dat zei ik naar aanleiding eigenlijk van het uh, muziekje. Want uh, je bent ontzettend geïnteresseerd in de historie van Zandvoort. Dat, dat, hè, je woont nu wel in Heemstede. Maar uh, je hebt ja, ook heel veel gefotografeerd. En zo vertel eens even verder over jou. Interesse voor Zandvoort. Hoe ben je daarbij gekomen? Je hebt ook uh, eigenlijk altijd in Zandvoort op school uh, gezeten. Want na de School ben je naar de... Nou, ik heb één uitstapje gemaakt voor een jaar bij het Kornet uh, in, in Haarlem. Uh, maar goed, toen uh, waren mijn cijfers dermate dat ik uh, terug moest naar de MAVO. Dus uh, de rest van de tijd heb ik op de Gettebach gezeten. En na de Gettebach heb ik uh, grafisch MTS in Amsterdam uh, gedaan. Maar uh, ja, mijn interesse voor, de, voor Zandvoort... ik uh, fotografeerde vrij veel. Uh, in het begin uh, ben ik uh, heel veel op het circuit geweest... waar ik uh, altijd uh, bij de races uh, fotografeerde. probeerde altijd uh, gratis onder de hekken door te kruipen. Ja, wie niet in Zandvoort. Precies. Dus, uh, en uiteindelijk... Uh, ja, toen zag ik inderdaad veel, uh, veel fotomateriaal over oud-Zandvoort... en dat het toch een heel ander beeld was dan uh, na de oorlog. En Ik ben toen uh, kaarten gaan verzamelen... En, uh, van die kaarten heb ik dan weer zeg maar, vergelijkingsfoto's gemaakt... Van, van hoe het eruit zag op dat moment. En het, ja, dat vond ik erg leuk om te doen. Het toen en nu verhaal, zeg maar. En dan ben ik eigenlijk opgekomen... doordat ik ook een abonnement heb op een blad... dat gaat over de Tweede Wereldoorlog... maar dat heet ook toen en nu. En dan zag je dus zeg maar, beelden uit de oorlog... en dat vergeleken ze dan met de situatie zoals die uh, nu was. En dat, ja, dat vond ik erg interessant. En dat ben ik dus ook voor Zandvoort uh, gaan doen... En in uh, 1989 ben ik uiteindelijk door uh, Maarten Weber... Uh, de toenmalige hoofdredacteur van de Klink... Uh, ben ik gevraagd van... Uh, joh, wil je niet uh, bij de Klink uh, komen helpen in de redactie? En, uh, omdat, uh, nou, ik schreef vrij veel, ook voor, voor het clubblad van, van, uh, van de zaalverbalvereniging Zandvoort Noord. En, uh, ja, zodoende ben ik er eigenlijk een beetje in gehuppeld. En uh, nog steeds. En je had natuurlijk een grafische achtergrond. Dat is ook je beroep... Ja. Dat klopt. Nou ja, goed, op dit moment heb ik helaas geen beroep. Uh, dat, uh, dat is weer de andere kant van het verhaal. Maar dus wie uh, <laughs> op een graficus zit te wachten? Of uh, ja, wat ben je eigenlijk Nou, ja, van origine ben ik ordermanager geweest. Dus de regelaar in het bedrijf. Ja. Dus de contacten tussen de klanten en de productie, zeg maar. En dat, is, dat vind ik erg leuk. Dus contacten met mensen en dat soort dingen, dus, maar goed, die Graafse achtergrond hield wel mee met, met het samenstellen van de klinken. Ja, en ook de opbouw van, van het blad, hè? want dat doe je nu ook volgens mij ja, of dat niet. Ja, klopt. Ik, nou, ik, toen Peter Bluis, mijn hoofdredacteur, werd. toen zijn we overgestapt van de A5-formaat naar A4-formaat. En de eerste drie jaar heb ik zeg maar, geholpen om dat blad van de grond te krijgen. Ik heb toen ook zelf de opmaak gedaan, maar eigenlijk een beetje op amateuristische wijze. En nadien is het bij Nederlof terechtgekomen. Dat is natuurlijk veel professioneler. En die sindsdien gebeurt het daar. En twee jaar geleden ben ik eigenlijk gevraagd of ik weer mee wilde helpen. Peter stopte er natuurlijk mee. En hij heeft mij gevraagd, van, joh, heb je interesse om weer mee te helpen met de, met de klink? Nou goed, dat heb ik gedaan. En inmiddels organiseer ik dus ja, het deel tussen de redactie... Buiten het feit dat ik zelf schrijf... organiseer ik ook uh, ze met de, de spullen richting een drukkerij. Ja, en de huidige hoofdredacteur of redacteur... hoe we het ook mogen noemen, is Arie Koper. Nou, ja, dat we, we, zo doen het, we doen het eigenlijk met z'n tweetjes. Zo'n zandvoort ja, precies. met zijn verzamelingen ja, en dat, zo. Ja, dat is nog erger dan, dan wat ik doe. Nou, wat <laughs> ik wel begrijp is dat je toch uh, veel bij mensen komt... om, uh, als je ergens een artikel over wil schrijven... Dat je dan daar naartoe gaat om te vragen of ze fotomateriaal hebben. Ja. En dat je iedere keer weer verbaasd staat hoeveel materiaal er boven water komt. Ja, dat is ongelooflijk. Dat uh, veel mensen in particulier bezit. Dat is wel een beetje jammer dat, uh, dat men dat een beetje angstvallig ook in het particulier bezit uh, houden. Want uh, ik denk dat daar ontzettend veel uh, leuke foto's uh, tussen zitten. En, uh, nee, goed, uh, toevallig uh, hadden we het er net al even over. Van, uh, in de komende klink... Uh, er komen wat foto's en Arie had wat mooie winterbeelden. En Een van die winterbeelden betrof zeg maar, de manege van Rukert in, uh, in het Vijverpark. En eigenlijk heb ik daar nog zelden uh, mooie foto's van gezien. Dus ik heb uh, contact opgenomen met de manege zelf, de huidige eigenaar. En uh, die zei, Joh, ik heb nog twee plakboeken liggen, kom herhalen en kijk maar wat je ervan kan gebruiken. Dus, uh, Dat is eigenlijk, uh, dames en heren, luisteraars, een oproep aan u... Kijk, vroeger was je altijd bang dat je je foto's zou kwijtraken. Maar tegenwoordig met snelle scanapparaten uh, wordt het ingescand. We hebben ook wel in de krocht vroeger uh, van die dagen gehouden... Uh, waar ja, mensen konden ja. komen om hun spullen te laten inscannen. Daar hebben ook gelukkig veel mensen gebruik van gemaakt. Maar zoals Harry zegt, er zijn nog zoveel albums... waarvan u denkt van... ja wat hebben ze daar nou aan? Maar juist die foto's van verdwenen gebouwen in Zandvoort... van uw familiebedrijf van vroeger misschien... of uh, van, van scholen, van gebeurtenissen... dat zijn ontzettend interessante dingen. Zo zie je maar weer, hè, ik heb het hier voor me liggen... dat artikel over de Plesmanschool... en met dank aan uh, Corrie Schram, en uh, meneer uh, Rankema, dat je dus met... Foto's van vroeger en met nog documentatie van vroeger. een geweldig artikel uh, kan schrijven voor ja. de klink. waar iedereen dan van kan genieten. En het album of de foto's, zoals u ze in een schoenendoos heeft zitten. die krijgt u onmiddellijk weer terug. En ik heb zelf ook wel ervaren. Hè, dat ik uh, van iemand iets kreeg. Ik ging naar Ari op dat moment. of naar Martin uh, Kiever, ja. onze archivaris. Hè, als ik onze zeg, bedoel ik het Genootschap ja. uit Zandvoort. Ja. Die, uh, ja, die dat dan inscant en u krijgt het gelijk weer terug. Dit was even een kriedenkeur uh, tussendoor. Bedankt voor als... de gratis reclame, zou ik zeggen. Nou ja, kijk, <laughs> mijn hart ligt bij het genootschap. Ik heb daar 16 of 17 jaar in het bestuur gezeten. Ja. En het gaat me nog steeds zeer ter harte. Dus uh, Harry, dat, uh, dat moet u ja, doen. Ik, ik, wat ik zou gewoon zonde vind is dat, dat mensen, uh, zeg maar, ja, als ze gaan verhuizen, wordt er opgeruimd. En het eerste wat men eigenlijk vaak weggooit, zijn dat soort dingen. En dat, ja, dat vind ik vreselijk zonde. Ja, dus is... vandaar dat ik ook al die oude papieren van mijn ouders en van mijn vader heb, van het spoor en dat soort dingen. Dat, ja, als het weg is, is het weg. En, en ja, misschien zeg je over tien jaar van, oh, had ik het nou maar niet weggegooid. Ja, precies. En of als mensen naar uh, een kleinere woning gaan, inderdaad. Of ja. als ze helaas gedwongen zijn naar een verzorgingshuis te gaan. Ja, dan kan je maar heel weinig meenemen. En niet altijd zijn uh, jonge lui daarin geïnteresseerd. Maar dit is een oproep. van vraag het dan in je omgeving. Of vraag naar het genootschap Oud-Zandvoort. Want daar kan weer een fantastisch artikel. Nou, jij zei van uh, Maneesje Ruckert, Ja. Eh, en uh, we hebben al... Dat waren mijn oude buren zijn we op de Verlernburg. In de flat. Ja. Dus, uh, en waar ik vanmiddag sta, zeg maar even naartoe ga... dat is dan uh, zeg maar, de buurjongen die van mijn leeftijd is. En dus... We kennen elkaar heel goed. En, uh... en dat is nu de Baarshoeve, heet dat die, is... geloof ik, hè? Of hoe heet die anders? Nee, het uh... is nog steeds Maneesje Rukert. Uh... Uh, uh, waar zit dat dan nu? Uh, uh, oh, oh, is... oh, oh. Met de, linees, eh, de linees, Ja, daar. Ik ben in de war met die grote Maneesje... Nee, die die bij de, de staan, ja, ja, precies. Ja, precies. Ja, nee, dit... Oh, dus Maneesje Rukert bestaat nog steeds? Ja, ja, ja. Kijk, zo leren wij allemaal nog weer eens wat. Ja. Arjen, je liet net uh, vallen van... Uh, het, uh, het blad van de Zaalvoetbalvereniging Zandvoort Noord. Ja. Dus voetbal is ook een van jouw hobby's? Of geweest of nog? Nou, ik heb uh, zeker 25 jaar lang bij Zandvoort Meeuwen gespeeld. Dus uh, het huidige Zandvoort. En uh, ook zaalvoetbal heb ik gespeeld. Ooit eens een keer bij de Plumbers. En, uh, Plumbers zijn de Ja, Ja. En uh, bij de nachtuilen heb ik gevoetbald. En uh, de laatste jaren, tenminste, ik ben al uh, zeg maar 30 jaar bestuurslid van uh, Zandvoort Noord. En uh, uh, ja, dat is een zaalvoetbalvereniging. En daar heb ik echt een specifieke zaalvoetbalvereniging. Daar heb ik al jarenlang uh, zeg maar een, uh, het clubblad voor gemaakt. 15 jaar lang. Uh, in het begin samen met Gerry Hoekstra. En de laatste jaren heb ik het zelf gedaan. Ik heb ook een jubileumboek heb ik helemaal geschreven... van tien jaar van deze vereniging. Het is helemaal in een boekvorm verschenen. Dus uh, ja. Zo. Ik hou van schrijven. Dat heb ik in de gaten. Ja. Jij bent een echte schrijver. Ja. Dat, maar... Voetbal jezelf ook nog, of heb je die periode achter je gelaten? Nou, dus met mijn jongens voetbal ik nog wel. En uh, zo af en toe, zoals gisteravond, uh, dan met de oude knarren noemen we dat. Dat zijn dan vaders van kinderen die uh, zeg maar, uh, voetballen. En dan spelen ze samen nog wel een partijtje. Maar zo regelmatig protesteren mijn knieën uh, wel om het uh, lang vol te houden, zeg maar. Dus. Uh, maar voetballen dus bij, wat, dat waren de velden waar nu, uh, dus naast het spoor, waar nu ja, die bij Duin bij, bij, de, bij de Kuil, in de Kuil, zeg maar. Uh, waar, en heb je hoog heb, gespeeld? Nee, een bescheiden, bescheiden spelertje. <laughs> je ja, hebben het niet tot het eerste gebracht. Nee, nee, nee, ik heb wel veel gevoetbald samen met de met die jongens die ooit in het eerste gekomen zijn. Zoals Pieter Keur, Rob Bouchel en dat soort mensen. Maar niet, uh, niet zelf, nee. Ik had niet die ambitie. <laughs> Ga nog even naar het muziekje, want dan gaan we het laatste blok alweer in. Zo. Thuis heb ik nog een aanzichtkaart. Waarop een kerk, een kar met paard, een slagerij, J Van der Ven. Een kroeg, een juffrouw, de fiets. Het zegt u waarschijnlijk niets, maar het is waar ik geboren ben.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 Dat was wel een heel mooi, sentimenteel lied. Dat doet mij altijd wat. Daar hadden we het net over in, uh, in het intermezzo. Uh, dat zit ook weer in die musical. Hè? Want van de week zag ik het op tv langskomen. Van Wim Sonneveld, musical. In het dorp, ja. Ja, het, langs het tuinpad van mijn vader. Het dorp. Helemaal mooi. Ja, nostalgisch. Uh, uh, past zo in dit programma. Want ik spreek met Harry op Heikens. En Harry zit in de redactie van De Klink. Dat is het orgaan van het genootschap Oud-Zandvoort. Maar hij schrijft ook voor vele andere ja, uh, uitgaven. Onder andere dus Tuinderspraat van de volkstuidvereniging. We hadden het net over het blad van de zaalvoetbalvereniging... Zandvoort, Zandvoort Noord. Noord. Ja. Maar uh, uh, je, je vertelde net dat je nog veel meer doet. Want je bent wel echt een schrijver en een archivaris in hart en nieren... Hè? Ja, dat klopt. Dat, uh, ze, me, uh, nee, ja, goed, zelf woon ik nu in de Heemstede. Uh, mijn jongens zijn daar geboren. En uh, Het eerste wat ze gaan doen is ook voetballen. En dat doen ze nog steeds. En dat doen ze bij uh, nee, goed, een andere, hele bekende club. En dat is RCH. Al uh, ruim 100 jaar oud. En uh, goed, in eerste instantie ben je natuurlijk uh, papa langs de kant. Dan ben je coach van, uh, van het elftal van je jongens. Dan ga je een verhaaltje schrijven. Je maakt wat foto's en uh, ja, dat stuur je op naar de, de webmasters uh, van, uh, van RCH en uh, ja, goed, uh, op een gegeven moment zei, zeggen die mensen van joh je schrijft zoveel, je stuurt zoveel foto's, uh, ga het zelf uh, maar lekker doen op de website. Uh, dus ik ben inmiddels uh, website, webmaster van uh, RCH en uh, in 2011 bestond RCH 100 jaar. Nou goed, uh, daar hebben we toen een heel museum voor gemaakt. We hebben een hele hoop zuilen gemaakt... met allemaal fotomateriaal... uit het uh, historische verleden van RCH. Onder andere natuurlijk twee keer... landskampioen geweest uh, van Nederland. En ja, van het een komt het ander. Dus uh, ja, je schrijft steeds meer. Ik schrijf nog steeds verslagen... van de wedstrijden van mijn eigen jongens. Ik maak er foto's van. Ik schrijf ook verslagen van andere wedstrijden. Ik maak foto's daarvan. En dat allemaal voor op de website. Ik fotografeer zeg maar, al evenementen van de RCH komen ook allemaal op de website. Dus ja, aardig druk mee. Uh... Heb je nog tijd om te eten en te slapen? Net aan. Ja, <laughs> ja, ja gaat net aan. Ja, ja, ja. Want dit doet ook wat voor Heemstede. Klopt, ja. Dit, uh, omdat ik uh, zomaar, uh, webmaster ben bij RCH... heeft men op een gegeven moment... Uh, via de historische vereniging van uh, Heemstede en Wendenbroek... heeft men ge gevraagd of ik geïnteresseerd was... om voor hun de website bij te houden. Ik ben overigens geen webbouwer. Maar uh, meer gewoon beheerder van, uh, van de websites... En uh, nou ja, goed, omdat ik toch wel historie leuk vind, uh, heb ik ja gezegd. Nou, dat is eigenlijk uh, te kort door de bocht, hè? Uh, ja. Historie leuk vindt. Ja, precies. Dus uh, ja, nou, goed, daar heb ik dan ook weer uh, heel erg druk mee. Is, uh, ik vind het hartstikke leuk. En je verzamelt behalve treintjes... We hadden het net over ansichtkaarten. Ansichtkaarten, voornamelijk uh, van Z Zandvoort. Krantartikelen, boeken erover. Uh, uh, ik vind de Tweede Wereldoorlog ook erg interessant. Daar verzamel ik ook allerlei boeken over. En, en ook over de bunkers en zo? Ja. Want over. daar hadden we veertien dagen geleden... Hè, Erik, ja. uh, of Engel, ik zeg het altijd fout... Engel uh, Scholtenlo. Ja. Ben je daar ook wel eens mee, mee geweest met zo'n bunker, toch? Ik zou het wel een keer graag willen. Ik, uh, ik heb nog niet de gelegenheid gehad... om. Ja, zaterdags is uh, voetbaldag eigenlijk. Uh, dus, uh, ja, want we hebben mazzel... want het is nu de winterstop... want anders hadden we Harry hier, ja, uh, hier niet voor de radio kunnen... Gezeten, nee, nee, nee, nee daarom hebben we dat even ja. tactisch moeten uitzoeken... Maar je verzamelt nog meer. Ik verzamel stripverhalen, ik uh, verzamel munten, Nederlandse munten, zeg maar. Alle uitgiftes. Uh. Dus uh, ja. De, mevrouw is er heel erg blij mee. <laughs> Met alle ruimte die ik in ik, beslag neem. Maar, uh, nou, ik denk uh, als ik jouw verhaal hoor. en uh, Ari Koper's een verhaal. dan wat uh, dat allemaal voor ruimte in beslag neemt. Ja, en ik Het... zoek natuurlijk ook uh, de stamboom uit uh, van mijn eigen familie. Ja. Nou goed, daar heb ik inmiddels ook aardig wat ringbanden vol voor staan. Want ik, ik verzamel daarvan ook familiefoto's. Uiteraard ook actes en dat soort dingen. Dus je komt ook veel... Of kan je dat tegenwoordig allemaal met de computer? Vroeger moest ja, je echt naar de archieven ja, toe, hè? Ja, in het begin, want ik doe het nu al 26 jaar of zo. In het begin ben ik echt in de archieven geweest. En dat vind ik ook heerlijk. Want dan zie je echt oude, originele boeken van, van 100, 150, 200 jaar oud, zeg maar. Dat vind ik heel fantastisch om te zien. Maar ja, tegenwoordig kan je inderdaad via internet uh, ontzettend veel uh, bereiken. En uh, nou goed, de laatste tijd zit ik ook op Facebook. En het is ook mede, uh, eigenlijk een beetje mede dankzij uh, Cor Draaier. Want die heeft ooit uh, de Gertenbach-foto's allemaal op uh, Facebook gezet. Aan de hand daarvan hebben we een reunie georganiseerd. En Cor Draaier, is, uh, is hij nog bestuurslid van het Genootschap Oud-Zandvoort? Nou, in ieder geval jaren geweest... En hij beheert de website van uh, het Genootschap ja. Houdtel Ja, klopt. Maar ja. goed, via, via Facebook en uh, via internet uh, heb ik inderdaad uh, veel contact... ook met Amerikaanse uh, familieleden, want ook daar wonen ophijkers. <lacht> en uh, elk ophijkers uh, is gewoon familie. En die komen allemaal uit Groningen. Komen jullie van oorsprong, de familienaam ja. komt uh, van oorsprong uit Groningen? Ja, oorsprong uh, is uh, mijn bedden die kant op... Uh, ja. En, en door de armoede daar zijn er natuurlijk veel geëmigreerd. Ja, er zijn rond 1900 zijn er een hoop mensen geëmigreerd naar Amerika. En ja, inmiddels uh, heel veel nazaten. En, maar dat is allemaal nog steeds familie. Dus, uh, en dat is het makkelijke van mijn achternaam. Ik kan me voorstellen dat als je paap of koper heet... Uh, dan uh, wordt het al wat lastiger, of bakken, noem maar op. En dan, uh... Of Jansen. Ja. Of Jansen, ja. Maar goed, zijn, uh, op Heikens is dus een, uh, een, een weinig voorkomende naam. Hij komt veel voor, maar hij is wel uniek, zeg maar. Ja, wat dat betreft, uh, om, uh, vreselijk makkelijk voor stand bij onderzoek. Nou, Harry, we gaan uh, naderen het einde van dit uh, programma. Als er nog iets is wat je vreselijk graag wil vertellen... omdat je zegt, nou, uh, daar hebben we het niet over gehad... maar dat is nog een cri de keur. Zoals ik er straks ook al zei, sorry. Ja. Uh, dan is nu je laatste kans. Nou, volgens mij heb ik wel uh, vrij aardig uh, verteld... Uh, nou, je hebt zeker een heleboel verteld. Maar ik denk dat dat jouw eindwoord moet zijn over de documentatie. Jij wil heel graag, we hebben het er al net over gehad... dat mensen documenten niet weggooien... maar zorgen dat ze bij het genootschap... Ja, oudsand... dat, het, dat het in ieder geval gedigitaliseerd wordt en dat het bewaard blijft. Want zeg ik eenmaal weg, je zit weg. En dat, uh, Op een gegeven moment zeggen toch mensen... van, oh, ik heb er spijt van dat ik het weggegooid heb. En uh, ja, zeg ik, de, het GOZ uh, bewaart het allemaal, uh, uh, het zorgt er goed voor. En uh, ja, ik denk dat dat al uh, heel belangrijk is. En we kunnen inderdaad uh, uitputten voor de, voor de klinkende herken. Dan dus, uh, ja. weer een mooi artikel te schrijven, zoals straks over Rukert, zoals hier uh, over de Plesmanschool... Harry, ik bedank je heel hartelijk voor je komst... en voor je verhaal en voor de moeite die je genomen hebt... om uit uitheemsteden door de regen op de fiets hier naartoe te komen. Ik vond het erg leuk. Ja, gelukkig maar. Ik uh, dank uh, Rob voor uh, de gezellige, uh, toepasselijke muziek. Graag gedaan. Ik wil, ik wil u nog even vertellen dat volgende week... in dit programma Gijs Beekhuis komt eh, met anderen... Uh, wie precies, dat weet ik niet. Hij wordt geïnterviewd door... Het gaat over de reservepolitie. Daar heeft u al eens eerder een uitzending van gehoord. Maar in dit geval uh, gaat het ook om een reunie die ze willen gaan organiseren. Dus luister volgende week weer naar het programma ZFM Oud Zandvoort. Ik dank u nu allemaal voor het luisteren. En ik wens u allemaal, ja, want dan is de kerst. Dus hele goede en fijne kerstdagen. Eet niet te veel. Drink niet te veel, maar doe het met mate. Dan bent u tenminste in staat om volgende week zaterdag weer allemaal te luisteren naar dit programma. Dank u wel.